En noemde het een open zenuw dat in de Tweede Wereldoorlog... 61.000 Joden uit Amsterdam zijn weggevoerd. De missionair staatssecretaris van Landbouw, Henk Bleker... stelt zich kandidaat voor het leidstrekkerschap van het CDA. Hij ligt morgen in Breda zijn kandidatuur toe. Bleker is de zesde CDA'er die zich opbergt voor het leiderschap van de partij. Jack de Vries wordt zijn campagneleider. Vandaag meldde Kamerlid Madeleine van Torenburg zich ook voor de race.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 die ernstig zieke en gehandicapte kinderen een leuke dag wil bezorgen. Eén van de kinderen was door de stichting uitgenodigd voor de vlucht. De Oekraïnse artpremier Timoshenko laat zich in een kliniek in Oekraïne behandelen voor haar rugklachten. Daarin heeft ze ingestemd op voorwaarden dat een Duitse arts die ze vertrouwt erbij is. Vanmiddag werd ze door de Duitse onderzocht. Volgens haar advocaat begint de behandeling in het ziekenhuis in Tsjakov dinsdag. De 41-jarige Timoshenko zit in de gevangenis van Tiago... voor het misbruiken van haar ambt als premier. Behandeling in het buitenland voor gezondheidsklachten... zoals Timoshenko eiste, werd vandaag door justitie afgewezen. De olieprijs is in een paar dagen flink gedaald. Olie uit de Noordzee is in drie dagen tijd 6 goedkoper geworden. Die kost nu zo'n 112 dollar per vat. Amerikaanse olie kost voor het eerst sinds februari... minder dan 100 dollar per vat. De olieprijs daalt doordat er veel tekenen zijn... van tegenvallende economische groei in Europa en Amerika. Verwacht wordt dat er daardoor de komende tijd minder vraag is naar olie. Door de dalende olieprijs is benzine ook weer wat goedkoper geworden. Een liter kost nu gemiddeld 1,84 euro. Begin vorige maand stond de benzineprijs nog op bijna 1,88 euro. Een record. In Hoensbroek is een bejaarde vrouw omgekomen... doordat haar eigen auto over haar heen reed... De vrouw van 88 had de auto stilgezet voor een slagboom op de oprit van een zorginstelling. Om bij de knop van de slagboom te kunnen deed ze de autodeur open. Volgens de politie trapte ze, terwijl ze uit de auto hing, per ongeluk het gaspedaal in. De auto reed hard achteruit, sliepte en maakte een scherpe bocht. En daarbij viel de vrouw uit nut uit de auto en reed de wagen over haar heen. Ze was op slagdood. Rapper Adam York, beter bekend als MCA van de Beastie Boys, is overleden. Hij kreeg drie jaar geleden te horen dat hij kanker had in een speekselklier. Hij onderging verschillende operaties en bestralingen. In 1979 begon York met de Beastie Boys... samen met Mike D. en Adam Adrock Horowitz. Die hebben opgehoedt wat hits met nummers als Fight for Your Right to Party... Sabotage en Intergalactic. De politie heeft in een huis in Rotterdam bijna 900.000 euro gevonden. De politie had er een tip over gekregen. In het huis in de wijk Kralingen werd ook een vuurwapen gevonden... De bewoner is aangehouden. Het geld en het wapen zijn in beslag genomen. De politie van Rotterdam wil nog niets zeggen over de tip en over waar het geld vandaan komt. Een Amerikaanse vrouw is aangeklaagd voor fraude en diefstal. omdat ze mensen geld had afgetrokken voor een zogenaamd noodzakelijke operatie. In werkelijkheid liet ze van het geld haar borsten vergroten. De vrouw van 27 uit Phoenix beweerde dat ze kanker had en onverzekerd was. en dat ze geld nodig had voor een dubbele borstamputatie en een borstreconstructie. Ze kreeg geld van onder andere haar baas, haar ouders en groothouders... die haar allen geloofden en ook hielpen inzamelen. In totaal kreeg ze 8.000 dollar. Na Argwaan uit haar omgeving voegde de politie haar medisch dossier op... en bleek dat ze de cosmetische chirurg contant had betaald voor de borstvergroting. De Nederlandse volleybalsters doen niet mee aan de Olympische Spelen. De ploeg had bij het kwalificatietoernooi in Ankara... in het laatste groepsduel met 3-0 of 3-1 van Rusland moeten winnen... om door te gaan naar de halve finales. Maar na een goede start moest Oranje de tweede en derde set aan de regerend wereldkampioen laten. Daardoor werd Nederland kansloos. Het weer. Op de meeste plaatsen droog met een enkele opklaring. Vooral in Limburg kans op een enkele bui. Tegen de ochtend een toenemende kans op regen. Morgen bewolkt, vooral in de zuidoostelijke helft regen. Maximum temperatuur 10 graden. Dit was het NHS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Thijs van den Brink. Goedenavond. Een Franse Algerijn die onderzoek doet naar de oerknal... is vandaag schuldig bevonden aan het beramen van terreuraanslagen. Hij gaat 4 jaar de cel in. Dat lijkt me nou typisch iemand die na werktijd dacht... zo'n oerknal, dat kan ik ook. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Het is spannend in Londen, daar konden de inwoners van de stad vandaag een burgemeester kiezen. Terwijl overal Labour wint, lijkt in Londen de zittende conservatieve burgemeester Boris Johnson te winnen van lederkandidaat Ken Livingston. We vragen Hieke Jippes hoe dat komt. In Amerika begint Barack Obama aan zijn campagne... nu zijn, Democra nu zijn uh, Republikeinse tegenstreven bekend is, Romney. Met onze vaste verkiezingswatchers, Boris Dietrich en Michel van der Hoek... proberen we uit te zoeken wat de kernthema's van de campagne zullen zijn. En morgen houden motorrijders een bevrijdingsrit. Niet zozeer om de bevrijding van de Duitsers te vieren... maar omdat motorrijders be bevrijd moeten worden van hun slechte imago. Twee organisatoren uit de hun grieven. En om 5 voor 12 vertelt Nick van Simon... hoe en waarom hij morgen actief is op de diverse bevrijdingsfestivals. Maar eerst een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 4 mei. Tijdens de nationale herdenking herdenken wij allen. Burgers en militairen. Die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld... Zijn omgekomen of vermoord. Toch een gedachte, misschien, van een zekere verbroedering na al die jaren. Met het herdenken op 4 mei van Duitse soldaten is een dolksteek in de rug van overlevenden. Die Duitse soldaten invoerden, niemand heeft gecheckt of dat nou goede of foute soldaten waren. En ik zeg u, het waren foute soldaten. Het zijn geen nazi-soldaten die hier liggen weer machtsvoldaten die hier voor zijn. Volgens het comité is de afgelopen dagen opnieuw gebleken... dat er verschillend kan worden aangekeken tegen de herdenking. Herdenken is niet alleen voor wie zich het kunnen herinneren. Het is juist ook voor hen die het niet hebben meegemaakt. Voor de kinderen en de volgende generaties. De rechter heeft bepaald dat de burgemeester niet een bepaalde route mag lopen. Geen vertegenwoordigers namens haar een bezoek aan deze Duitse graven te laten brengen. En een krans of bloemen te laten leggen of anderszins te herdenken. Het gaat erom dat zolang er nog mensen zijn die de oorlog meegemaakt hebben. Of tweede generatie oorlogsslachtoffers zoals ikzelf, Dat wij zo min mogelijk... Pijn gedaan wordt. Het federatief Joods Nederland wil dat het bestuur van het comité per direct opstapt. Nee, ik vind het, uh, wat ik tot nu toe heb gezien: allemaal sufkezen die niet weten wat er toen speelde en niet meer de juiste persoon zijn om een volgende herdenking te Echt, organiseren. Wanneer wij op onze beurt niet bereid zijn in onze dagen, in alle vrijheid op te komen voor de gerechtigheid waar die in de verdrukking zit, wij hier net zo goed niet kunnen staan. Eerenwacht! Presenteer! Degenen die dat willen, die kunnen mij nu volgen naar de uitgang, langs de Duitse grens. En bijna alle bezoekers deden dat, sloegen links af en wandelden toch 30 meter extra. Men zegt, twee minuten is het stil. Zo heb ik ze nooit beleefd. Stilte is zoals mensen zwijgen, maar elk van deze stemmen leeft. Deze roerige dag van de dodenherdenking was ook de dag van de uitvaart van de Haagse juwelier... die bij een roofmoord om het leven kwam. Zijn vrouw vertelde voor RTV West hoe zij en haar dochter omgaan met de dood van hun vader en man. De laatste tijd is ze nogal bezig met de vliegjes in de vensterbank. Ja, die doen het niet meer. Ja, papa doet het ook niet meer. Papa is dood. Ja, papa is dood. Ja, dood. Ja, dood. De vliegjes doen het niet meer papa ook niet. Hij kan niet meer knuffelen. Hij kan geen gedag meer zeggen. Hij doet het niet meer. Ondanks dat haar leven in één klap is veranderd, wil de weduwe niet dat mensen boos zijn op de twee jonge daders. Ik heb zoiets van: mensen laat die woede nou los. Uh, de jongens, die zal het worst wezen hoe wij over ze denken. En woede maakt alleen jezelf maar kapot. En dat zijn ze niet waard. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. De kant van morgen met Marielle Haggerman. Het aantal politiemensen is de afgelopen 15 jaar met bijna een derde toegenomen. In die periode is het percentage blauw op straat juist afgenomen. De Volksrand baseert zich op een onderzoek in opdracht van de politie. Deze resultaten zijn opmerkelijk, vinden de onderzoekers, omdat door de politiek en burgemeesters al jaren wordt gehamerd op meer politiemensen op straat. Maar dat zie je niet terug in de cijfers. De onderzoekers hebben wel ontdekt dat de gewone agent vaak de sluitpost is van de begroting. Korpsen die meer rechercheurs willen hebben voor speciale taken... maar daar niet genoeg geld voor krijgen... halen dat vaak weg bij de gewone politieinzet. Ongeveer de helft van de EU-lidstaten is de afgelopen twee jaar... midden in de eurocrisis van regering gewisseld... zonder dat Europa daar lang van wakker lag. Het Nederlands Dagblad heeft de indruk dat nu dit weekend... de Fransen naar de stembus gaan, Europa zijn adem lijkt in te houden. Dat heeft te maken met François Hollande. Als hij de nieuwe president wordt van Frankrijk verandert de visie op de aanpak van de eurocrisis, zo is de verwachting van de krant. Hollande zal minder dan Sarkozy, de gedicteerde bezuinigingsgoed van Duitsland, omarmen. En met Parijs moet nu eenmaal rekening worden gehouden. Al dus het Nederlands Dagblad. De Telegraaf noemt het een cruciale maand voor de eurozone. De krant spreekt van de slag om Frankrijk. Maar hij vindt ook de verkiezingen in Griekenland van groot belang. Want in Griekenland staan de extreme partijen die zich afkeren... van wat ze noemen de dictaten van Brussel, op flinke winst. Als het nieuwe kabinet een anti-Europese -anti koers gaat varen... en onder de bezuinigingsafspraken probeert uit te komen... kan het snel klaar zijn met Griekenland en de eurozone. Trouw denkt in het commentaar na over de betekenis van 5 mei. De krant vindt het een dag om blij te zijn omdat er in de Tweede Wereldoorlog mensen waren die hun nek hebben uitgestoken voor de herovering van de vrijheid, democratie en mensenrechten. Het is bepaald niet vanzelfsprekend, zolang volgens Trouw een politicus bewaking nodig heeft. De krant vindt ook dat we stil moeten staan bij Bevrijdingsdag om te beseffen dat wat we hebben kapot kan gaan. Eigenaren van tankstations lopen vanaf morgen voor een, een beloning uit van 5000 euro voor elke gouden tip die leidt tot de oplossing van een gewelddadige roofoverval. De pomphouders hopen dat met die beloning het aantal agressieve overvallen naar beneden gaat, zo valt te lezen in de Telegraaf. Er zou sprake zijn van een schokkende toename van zeer agressieve criminelen die geweld niet schuwen brancheorganisatie Beta zegt dat er de afgelopen maanden... tientallen zeer zware overvallen zijn gepleegd. De beelden daarvan gaan naar de regionale en de landelijke media. Beta is niet bang dat daar problemen van komen. De politie zet het middel ook steeds vaker in... bij de opsporing van ruilschoppers en voetbalvandalen, zegt een woordvoerder. En het is niet de bedoeling dat de burgers zelf de jacht openen. We vragen ze alleen om tips. In Trouwmorgen de rubriek van Beatrice Ritsema die de lezers met raad en daad bijstaat als het gaat om dagelijkse ongemakken. Zo klaagt een lezeres dat vooral haar man, maar ook haar kinderen... vaak kritiek hebben op het eten. Het is te zout, te weinig zout, te gaar of juist niet gaar genoeg... niet lekker, geen goede combinatie en meer van dat soort dingen. De lezeres van Trouw vraagt zich af of het normaal is voor man en kinderen... om voortdurend te zeuren over het eten. Of is ze misschien overgevoelig? Ritsma antwoordt de lezeres... Het ziet u dat u nog nooit gevolg heeft gegeven aan de gerechtvaardigde impuls... om de pan macaroni of wat er dan ook op tafel staat... boven het hoofd van uw man om te keren. Kritiek op het eten is absoluut ongepast. Tegen uw kinderen kunt u zeggen vanaf nu wil ik geen gezeur meer over het eten. Wie kritiek heeft moet van tafel. Uw man kunt u moeilijker van tafel sturen. Maar zijn kritiek deemoedig ondergaan kan ook niet. Ik raad u daarom aan om bij gezeur van uw man zelf van tafel te vertrekken.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 Why? Everywhere. Vandaag zijn er lokale verkiezingen in Engeland. In Londen is het spannend. Wie wordt de nieuwe burgemeester? Uh, Engelanddeskundige Hieke Jeppes. Goedenavond. Goedenavond. Weet je al meer? Nee, het is uh, de hele avond al op het scherp van de snede. Vanaf zes uur horen we al dat de uitslag er nu echt bijna, bijna aankomt. Het wordt elke keer uitgesteld. Er is een elektriciteitsstoring geweest. Er is gedoe geweest met een telmachine. Nou ja, het is weer... Uh, uh, typisch Engels uh, geklungel, zouden sommige mensen uh, zeggen. Maar uh, uh, waar het op lijkt, is dat die uh, voorsprong in de peilingen die Boris Johnson had, uh, van 6 uh, dat die in ieder geval geen waarheid lijkt te worden. Het uh, gaat om uh, elke stem op dit moment. En uh, er wordt in één kiesdistrict uh, uh, nog uh, uh, geteld, met de hand... En zodra dat bekend is geworden wat daarvan de uitslag is, dan komt het uh, waarschijnlijk aan op een uh, uh, tellen van de uh, oh, tweede voorkeursstemmen die dan uiteindelijk zullen bepalen wie uh, meer dan 50% van de totale stemuitslag krijgt. Dat is dus een beetje ingewikkeld, die tweede voorkeursstem, wat is dat precies? Nou, als een kandidaat niet meer dan 50% van alle stemmen wint, dan heeft hij dus niet een absolute meerderheid. En dan hebben, kiezers hebben dus een lijstje van voorkeuren van kandidaten mogen geven. En dan gaat men dus kijken naar wie er als tweede voorkeur zijn ingevuld. En of die stemmen naar Ken Livingston dan naar wel naar Boris Johnson gaan. Ja, precies. En dan kan het nog veel langer duren voordat we de uitslag horen? Zeker. Uh, niets is onmogelijk. Uh, tegen middernacht zou ook nog kunnen. Dat zou niet voor het eerst zijn. Nee, want ik hoorde ook dat ergens de stroom was uitgevallen waardoor een stemcomputer het niet meer deed. Ja, precies. Dat is ook gebeurd aan het begin van de avond. En uh, nu zijn er ook weer problemen met een stemmachine in, dat, in die laatste deelgemeente uh, in Londen... waardoor de stemmen met de hand geteld moeten worden in plaats van machinaal. Amerikaanse toestanden zouden we bijna zeggen. Maar dat doen we niet. Labour wint dus op heel veel plekken. Is het de verrassing dat Johnson het in Londen dan toch zo goed doet? Want die is conservatief. Ja, maar Johnson is een geval apart. Dat is een, uh, een, een, een, bijna een, uh, een filmster. Boris Johnson is bijna door de hele wereld bekend inmiddels... door zijn excentrieke gedrag, zijn uh, hoge mate van intelligentie... zijn uh, verwarde uiterlijk, de manier waarop hij zich gedraagt. En natuurlijk, wat hij mee heeft, is dat hij de burgemeester is... die de Olympische Spelen mee heeft voorbereid. Dus dat heeft hij allemaal op Ken Livingston... Uh, uh, voor. Wat hij tegen heeft is dat hij absoluut een conservatief is. De conservatieven zijn landelijk aan de macht samen met de liberaal-democraten. En die hebben daar nou juist in deze lokale verkiezingen voor het eerst sinds ze aan de macht zijn... een ongelooflijk pak slaag gekregen van de kiezers die het überhaupt de moeite waard vonden om op te komen dagen. Want... Eén op de drie kiezers is maar verschenen uh, om te stemmen. Dus Boris Johnson zou tegen de trend ingaan... als hij inderdaad Londen zou behouden. Ja. Wat was het belangrijkste thema tussen die twee in de campagne? Nou, het gaat meer... Um, um, uh, er zijn uh, collega's van uh, Johnson en Livingston, medekandidaten, die geklaagd hebben dat het wel een beetje leek op een, um, op een schoonheidswedstrijd. Dat het beter was als die twee allebei in een zwembroekje op een loopplank zouden verschijnen. En dan om stemmen zouden vragen dan om wat anders. Natuurlijk zijn er grote verschillen. Ken Livingston is, uh, die, die projecteert zich als de man van het volk. Die wilde opnieuw zijn stunt herhalen. Hij is ooit leider van de Great. De London Council geweest toen Margaret Thatcher nog in Downing Street zat. Toen heeft hij uh, de Londenaren korte tijd gratis vervoer bezorgd. Op dat succes bouwde die uh, wat natuurlijk financieel tot een puinhoop leidde, maar op dat uh, op die belofte borduurde hij in de campagne nu weer een beetje voort door te zeggen dat hij in ieder geval het openbaar vervoer veel goedkoper zou maken. Nou, in een tijd waarin mensen elke cent moeten omkeren, is zo'n boodschap natuurlijk reuze populair. Never mind dat hij het nooit uh, uit het budget kan betalen. Maar uh, de begroting die Boris Johnson heeft uh, ingediend voor uh, de komende jaren... die klopt ook van geen kanten. Dus dat moet nog allemaal met, de, met het gemeentebestuur uh, uitgevochten worden... hoe dat allemaal uh, afloopt. Maar het ging dus inderdaad meer om de persoonlijkheden. Ken die campagne voerde met zijn uh, trouwe hond uh, Coco, geloof ik, aan zijn zijde. En Boris die op zijn bekende verwarde manier uh, zijn ding deed. Uh, en dat heeft de mensen, denk ik, uh, uh, voornamelijk uh, gewacht tot stemmen als ze al kwamen stemmen. Ja, en heb jij zelf een voorkeur? Um, ik zou zeggen dat Ken absoluut rampzalig um, zou zijn... Voor, uh, uh, voor Londen en voor Londens financiële toestand... Ik denk dat Boris al met al toch uh, competenter en uh, intelligenter is. Oké. Okay. Even naar die landelijke trends. Zou ik maar zeggen, Labour wint dus landelijk gezien... voor zover de stemmen nu uh, geteld zijn... de Conservatieven en de Liberal Democrats verliezen. Is dat een logisch gevolg van, de, van het beleid van de conservatieve en liberale regering? Het is een logisch gevolg van het feit dat dit een regering is... Die midden in zijn regeringsperiode zit. Dat is een, een, een notoor slechte tijd voor welke regering er ook maar aan de macht is. Maar bovendien zit het land natuurlijk in een enorme economische crisis. Heeft zeer impopulaire bezuinigingsmaatregelen moeten nemen. Mensen merken, merken dat enorm in hun portemonnee. Merken dat in het aantal werklozen. Merken dat in het feit dat de huizenmarkt uh, uh, vastzit. En die kunnen. Uh, eigenlijk in dit stadium, omdat ze weten dat, die nationale dat het er toch nog eigenlijk niet op aankomt... omdat echte grote nationale verkiezingen pas over twee à ja, drie jaar zijn... die kunnen hun ontevredenheid uiten door of niet te komen opdagen om te stemmen... of eens even lekker tegen... Um, het zittende beleid te stemmen. Yeah. Maar hele grote consequenties lijkt dat vooralsnog niet te hebben. En die winst van Labour die moet je ook heel relatief zijn, want Labour, zien. Want Labour is ongeveer met uh, de grond gelijk gemaakt in uh, vorige verkiezingen. Dus die krabbelen nu weer een beetje op. En die hebben in ieder geval, wat ze wel uit, uh, uit deze verkiezingsuitslag kunnen meenemen... Is dat de leider van Labour, Ed Miliband, die, die echt als Mr. Impossible gezien werd tot nu toe in hm. electorale termen, dat hij nu met enig gezag kan zeggen um, dat Labour weer een beetje terug is? Ja, de opkomst, je zei al een paar keer, die is niet zo hoog. Hoe hoog is die voor zover we nu weten? Rond de 30 procent. Okay, Oké, en dat is echt laag voor Britse begrippen? Ja, dat is, dat is historisch laag. Oké. Okay. Dus het kan mensen. Uh, het kan mensen of, niet, of, ze, of ze zijn moedeloos, want alle politici zijn toch hetzelfde: hè? De, wat, voor, wie we ook, uh, voor wie we ook stemmen, kijk eens, de kleine man wordt toch altijd in zijn, uh, in zijn portemonnee uh, geraakt. Um, uh, dat gevoel is het of het zijn mensen die ontzettende diehard zijn en die uh, absoluut iets willen veranderen in wat er op dit moment uh, gaande is en dan heb je een soortgelijke discussie als er hier ook in Nederland uh, speelt hè. Moet, je, moet een rechtskabinet um, de, de, de staatsschuld aflossen en daarvoor uh, harde maatregelen treffen om het voor toekomstige generaties allemaal niet nog erger te maken hmm. of moet je in een tijd van economie economische stimuleringsmaatregelen treffen... die opnieuw geld kosten, wat je opnieuw moet lenen... waardoor de schuld nog groter wordt. Ja. En dat is, het, dat is hetzelfde debat wat in Engeland speelt. Ja. In Nederland is er vaak na uh, gemeentelijke verkiezingen wel debat... van als het daar slecht gaat met de regeringspartijen... Van blijft het dan wel rustig tussen die partijen? Verwacht je onrust in het uh, kabinetskamp of uh, denk je dat het meevalt? Nou, het is zeker zo dat coalitiepartijen zeer uh, onder druk staan, want die, die is het dus allebei heel slecht vergaan. De liberale democraten, net zo slecht als, als, uh, als vorig jaar, die hebben een lokale basis voor uh, nog verder uh, uh, zien uitdunnen. Dus in de achterban van Nick Kleik, de vicepremier, de leider van de liberale democraten, zullen er geluiden komen dat binnen de coalitie meer het liberaal-democratisch geluid uh, uh, de, aan, de, aan de beurt moet komen... en de conservatieve achterban zal tegen uh, uh, David Cameron zeggen... dat hij uh, een meer conservatief geluid moet laten horen. Terwijl beide partijleiders steeds maar uh, zeggen dat ze elk hun eigen rol spelen... maar samen handelen in het nationaal belang. Dus er gaat enorme stress op die beide partijen staan. Ja, maar goed, ze zijn zelf de baas over wanneer de verkiezingen zijn. Hè? en dat duurt nog twee à drie jaar, zei je net, dus ze hebben de tijd... Ja, dat ja. ligt in de handen van David Cameron, uh, menselijke wijs gesproken. En die hoeft niet uh, dan tot 2015 pas verkiezingen uh, uit te schrijven. En die zal de heer uh, op zijn blote knieën smeken dat tegen die tijd de economie weer een beetje is aangetrokken. Goed, hikkie jippes, dankjewel. David Bowie met Heroes uit 1977. De republikein Mitt Romney is al begonnen met zijn campagne... om president van Amerika te worden. Morgen gaat ook zittend president Obama echt beginnen. Dan houdt hij zijn eerste officiële campagnespeech in Ohio. Ik ga erover praten met onze vaste verkiezingswatchers in Amerika. Michel van der Hoek van de Bethel Universiteit in Minnesota. Hij houdt de republikeinen voor ons in de gaten. En Boris Dietrich van Human Rights Watch. En hij volgt de democraten. Goedenavond allebei. Uh, ja, ja, ja. Michel, ik begin bij jou. Officieel is Romney nog niet de kandidaat voor de Republikeinen. Wanneer wordt hij dat wel? Uh, officieel, wat geldt voor beide kandidaten... is dat pas als de partijconventie aan uh, het eind van de zomer heeft plaatsgevonden. Dus dat is in augustus. Ja, precies, maar ze gaan daar nu niet op wachten. Ze gaan gewoon beginnen met de campagne, of niet? Ja, natuurlijk. Het is uh, duidelijk dat er voor allebei de kandidaten, zowel Obama als Romney, dat er uh, niks, hun kandidatuur meer in de weg staat. De conventie is niet alleen maar een formaliteit. Er gebeuren nogal dingen, maar hun kandidatuur staat natuurlijk wel gewoon vast. Ja. Boris Dietrich, Obama begint morgen, dus officieel met zijn campagne. Is die eigenlijk al niet begonnen? Ja, hij is natuurlijk al veel eerder begonnen. Een voorbeeld is dat hij begin van deze week naar Afghanistan is gegaan... en daar ten overstaan van allerlei soldaten in herinnering heeft gebracht... dat één jaar geleden Bin Laden eh, was gedood. En hij heeft toen ook meteen een campagnefilmpje goedgekeurd... wat eh, uitgezonden werd, waarin eh, Mitt Romney een tijd geleden had gezegd... ik zal nooit een land binnenvallen om eh, Bin Laden te pakken en Obama zei meteen, en ik heb dat wel gedaan, en met succes. Dus eigenlijk is die campagne al begonnen... maar morgen gaat hij dan van start in Columbus, Ohio... Een uh, stad waar heel veel studenten wonen. Ohio State Universiteit is daar gevestigd. En het Obama-team heeft besloten dat ze met name die studenten... die al zo'n beetje richting zomervakantie gaan... dat ze die toch willen opwarmen en opwekken om de campagne te gaan steunen. Ja, uh, Michel, de, de Republikeinen zijn natuurlijk al een tijd bezig. Hè? Die hebben een hele voorverkiezingsstrijd gehad. Je hebt Romney uiteindelijk gewonnen. Heeft hij veel schade opgelopen in die strijd? Wel enigszins ja. Uh, maar uh, ik denk dat de schade zich vooral uh, financieel uit bij hem. Hij heeft veel uh, geld moeten uh, spenderen om, uh, om, om het tegen de andere republikeinen op te nemen. Ik denk dat qua inhoud, politiek, dat de schade tamelijk beperkt zal blijken. En de meeste thema's die tijdens de voorverkiezingen zijn, uh, zijn aangehoord, die zullen uh, in november, als, uh, als de verkiezingen echt plaatsvinden, waarschijnlijk allemaal vergeten zijn. Ja, maar dat financi financiële verhaal is natuurlijk wel belangrijk, want je hebt geld nodig voor een campagne. Is die echt al een Groot van zijn budget kwijt. Hij heeft beduidend minder geld in kast dan Obama, dat is heel erg duidelijk. Uh, ik denk dat nu dat hij als enige kandidaat nu nog is overgebleven, dat het snel, snel zal veranderen. Hoor. Dat, dat het geld wel sneller zal binnenlopen. Want tot nu toe werd er natuurlijk verdeeld onder verschillende kandidaten. Maar het verschil is inderdaad wel aanzienlijk. Obama heeft 190 miljoen dollar al binnengekregen sinds hij dit jaar geld aan het inzamelen is. En dat geld... en, en voor... Voor Romney is dat maar 85 miljoen. En uh, ik geloof dat, uh, dat uh, Romney maar ongeveer 10 miljoen in kas heeft. En dat is een, uh, een, een fractie van wat Obama te spenderen heeft. Ja, dus dan staat hij wel flink, uh, flink achter. Boris Dietrich, was het lastig voor Obama dat die republikeinen volop bezig waren met elkaar? En daarmee ook waarschijnlijk het debat bepaalde. En dat hij steeds, ja, daar, daar niet, niet aan mee kon doen omdat hij zelf geen uh, campagne had? Van de ene kant was dat lastig, omdat hij daardoor niet zoveel in beeld was... en alle schijnwerpers op de republikeinen gericht waren. Maar het was natuurlijk ook wel weer makkelijk, van de andere kant... omdat hij kon zien hoe ze elkaar eigenlijk uh, zwart maakten. En hij en zijn campagnetien eigenlijk alleen maar hoefden te noteren... welke argumenten tegen in dit geval Mitt Romney werden gebruikt. En die gaat hij nu weer eens uit de kast halen... De verwachting is echt dat het een, een toch wel uh, harde campagne zal worden. De handschoenen gaan uit. En de, de kandidaten zullen elkaar echt gaan bevechten. En uh, elkaar heel erg uh, lastig maken. En ook al past dat misschien niet zo bij Obama... en zullen allebei de kandidaten zeggen dat ze zich fatsoenlijk zullen gedragen... toch zullen we wel zien dat ze elkaar over en weer zwart gaan maken... en uh, nou ja, dat er ook allerlei vervelende aspecten van de politiek bovenkomen. Ja, want jij zegt, Obama heeft goed kunnen kijken... waar de zwakke punten eigenlijk zitten van Romney. Waar zitten die? Waar zal die hem op aanvallen, denk je? Nou, uh, één onderwerp wat keer op keer terug zal komen... is toch het geloof, het geloof van Romney. Romney die uh, mormoon is... En uh, ja, de Mormoonse kerk is in het verleden hier uh, ook wel eens ongunstig bekend geworden. Rond de, de Olympische Spelen in Salt Lake City bijvoorbeeld was er nogal wat fraude. En er zijn allerlei verhalen dat allerlei belangrijke mormonen... daar toch op de een of andere manier bij betrokken waren. En ongetwijfeld zul je dan verhalen gaan krijgen dat... ja, Mitt Romney is een hele belangrijke mormoon. Waarom heeft hij dat niet uh, tegengehouden? Kunnen we wel een president hebben die wellicht uh, in de verte misschien iets met... Uh, fraudeleuze handelingen te maken heeft... of in ieder geval zoiets zal gesuggereerd worden. En ja, een heleboel Amerikanen weten niet zoveel van uh, wat mormonen zijn... en wat het geloof inhoudt en zijn daar nogal gereserveerd over. Ook al zal misschien Obama dat zelf niet allemaal uh, onder woorden brengen... ongetwijfeld gaan dat soort verhalen naar buiten komen. Ja, want Michel is erom niet daar klaar voor, voor die aanval. Hoe gaat hij dat pareren? Ja, hoe hij dat gaat pareren, dat weet ik nog niet zo precies. Ik geloof eerlijk gezegd niet dat het moment ze geloven een enorm probleem zal zijn in deze verkiezingen. Ik denk dat het in 2008 voor hem een groter probleem was... Uh, dat er toen vooral ook vanuit veel uh, evangelikale groepen, dus zeg maar uh, conservatieve christelijke groepen, dat er uh, genoeg wantrouwen was om uh, vragen te stellen bij hem. Ik, dat is er nog steeds wel, maar ik denk dat, uh, dat, er ook, dat die groepen nu minder actief zullen zijn. Ik denk dat, dat men vooral uh, vanuit de Obama-campagne zal kijken naar de nadruk zal leggen op, uh, op het feit dat hij, uh, dat hij zoveel bedrijven om zeep zou hebben geholpen. Ik denk dat die nadruk er zal, kom uh, zal komen. Uh, de vraag is of dat waar is, maar zo zal de, de Obama-campagne dat presenteren. Ja, want de economie, is ja. de economie is vermoedelijk een belangrijk thema in de campagne. Ja, absoluut. Uh, de economie Ook, uh, zal een belangrijk thema zijn, of het het enige thema zijn, zal zijn, dat uh, geloof ik niet. Maar het zal zeker een belangrijk thema zijn, ja. ja dus als je nou dan, ja, je zag vandaag ja, eigenlijk al, uh, vandaag zijn de werkloosheidscijfers bekendgemaakt en de werkloosheid is van 8,2 naar 8,1 gezakt. Nou, de Obama-mensen zeggen, zie je wel, we beginnen het toch een beetje in de greep te krijgen... en de economie trekt toch aan, terwijl Mitt Romney al meteen heeft gezegd... oh, maar dit is zo teleurstellend, er hadden wel 500.000 banen bij moeten komen... in plaats van die 115.000. Dus dit is zeer teleurstellend. Deze president, Obama, die kan de economie niet aan, uh, aangetrokken krijgen... dus. Ik kan dat veel beter. Dus de economie, dat wordt natuurlijk toch echt... het onderwerp waarop mensen hun stem zullen laten uitbrengen. Ja, verwacht je ook dat dat een zwakke plek van Obama zal blijken in de campagne? Of zeg je van, nou, hij, kan, hij kan overtuigend aantonen... dat hij er alles aan heeft gedaan... en dat het zonder hem nog veel slechter had voorgestaan? Nee, ik vrees dat hij dat niet overtuigend kan aantonen. In vergelijking met vier jaar geleden... kon hij natuurlijk prachtige toespraken houden... en vergezichten schetsen. En iedereen die wilde wel meegaan in dat vergezicht. Nu is hij op economisch... Rijden, natuurlijk in het defensief, want hij zal moeten laten zien... waardoor die economie toch niet is aangetrokken. Dus hij zal dingen moeten uitleggen. En het is in dit geval voor Mitt Romney makkelijker om te zeggen... ik met mijn zakenmanachtergrond achtergrond uh, zou dat allemaal veel beter kunnen. En die hoeft alleen maar te zeggen het is heel erg teleurstellend... en het had beter gekund. En dan moet Obama uitleggen waarom het niet beter was. Dus ja. ik denk dat hij dat toch wel uh, zwaar gaat krijgen. Dat is echt een andere rol dan de vorige keer. Ja, hij zit in het defensief, wat dat betreft. Ja, en of hij dat kan, dat weten we misschien nog niet, of wel? Nou, hij kan dat wel, want hij heeft natuurlijk ook uh, wat, wat goede argumenten te geven. Eén onderdeel heeft... Uh... De andere collega hier net gezegd. En dat is namelijk dat bijvoorbeeld de auto-industrie... eigenlijk was opgegeven door Mitt Romney. Obama heeft toen toch subsidie verstrekt. En die auto-industrie is weer helemaal gaan opleven. En er worden nu meer auto's verkocht dan ooit tevoren. Amerikaanse auto's. Dus dat is wel iets wat keer op keer zal terugkeren. Ja, Goed, Ohio dus morgen. De, daar begint de campagne een beetje. Um, omdat de studenten daar nog warm gemaakt moeten worden... zei je net Boris. Michel, wie is de sterker? in Ohio, denk je? Ze zijn allebei ongeveer even sterk. Uh, in alle peilingen loopt Obama een heel klein beetje voor, maar het verschil is zo klein in alle peilingen dat, eigenlijk, dat je niet kunt spreken van een voorsprong. Het is echt, Ohio is niet voor niks gekozen en de andere staten, Virginia ook, is niet voor niks uitgekozen om daar te beginnen met de campagne, want dat zijn de staten waar allebei de kandidaten echt moeten winnen. Ja, en dat, de, waarom beginnen ze daar dan? Je kan ook zeggen, ik ga eerst even lekker een paar eigen staten binnenhalen, dan ben ik warm als, als het echte werk eraan komt. Uh, nou, dit is het echte werk. Dit is een hele harde campagne. Dat zei Boris al. Dit wordt een hele harde campagne. Er moet hard worden ge uh, hard gewerkt. En dus uh, ga je dan veel uh, uh, inspanningen ver... Uh, dat vergt veel inspanningen. Dus dan doe je dat in de staten waar het echt telt. Dus hier wordt, dus hij zal wel vaker terugkomen in, uh, in Ohio en uh, in Virginia en Florida en, en dat soort staten. Ja. En, uh, Boris, je zei net ook al van... Er dat dat, dat, dat komt veel modder. Is ook al wat bekend over welk soort modder we krijgen? Of is dat nog uh, verborgen? Ik denk dat ze dat langzaam zullen opbouwen. Het heeft natuurlijk geen enkele zin om meteen een emmer modder te gooien... en dan niks meer over te houden. Dus ik denk dat uh, allerlei zwakke plekken nu uh, echt in kaart worden gebracht. Er verschijnen hier nu ook artikelen in de kranten... dat Obama natuurlijk zo'n verkiezingsadviesteam uh, heeft... dat zondagavond in het Witte Huis bij elkaar komt... en dan gaat kijken wat Mitt Romney allemaal in het verleden heeft gezegd... en nu zegt en de verschillen opzoekt. En dus uh, ja, die turven die echt de zwakke plekken en die gaan uh, naar buiten komen. Daarnaast is het zo dat de Obama-campagne uh, heel erg goed is ingevoerd in moderne technologie. Ze zijn nu allemaal met iPads bezig... en ze, ze hebben allerlei moderne campagne-methoden... om mensen, met name studenten, dan nu nog warm te krijgen. Dus ze, ze loven allerlei eh, pasjes uit... dat je met barak achter de coulissen mag samenkomen. Dan moet je natuurlijk wel wat geld betalen. Ja. En op zo'n manier eh, krijgen ze ontzettend veel... Eh, ja, kleine bedragen binnen, maar van heel veel mensen... waardoor die echt uh, miljoenen binnenloopt. Ja. Michel, de, de, de slogan van de vorige Friese campagne was denk ik... Yes, we can, van Obama. Althans, dat is heel beroemd geworden. Komt Romney ook met een goede slogan, denk je? Wordt daar al over gefilosofeerd? Ge, ge, ge Oh, uh, waarschijnlijk zal daar wel over gepraat worden. Ik, ik, ik heb nog geen zicht op daar of, of hij daar snel mee komt. Uh, uh, zo te zien heeft Obama nu voor Forward geko gekozen. Uh, maar uh, nee, ik zie bij Romney zie ik nog geen bewegingen dat hij er snel mee komt. Voorlopig houdt hij vast aan zijn Believe in Amerika, wat hij uh, voor zijn voor in zijn voorverkiezing uh, tijd heeft, uh, heeft gebruikt. Ja, en Forward, uh, Boris, lijkt me iets minder sterk dan Yes We Can. Of is dat een typisch Europese blik? Nou, nou ja, ik ben natuurlijk ook Europeaan in Amerika. Um, ik vind het zelf ook minder sterk. Dat komt ook omdat, yes we can... Ja, dat, dan zal hij toch moeten uitleggen... dat hij toch een heleboel dingen niet gekund heeft. En als je zegt voorwaarts... Ja, dat geeft een richting aan. En dat klinkt allemaal heel erg progressief. En We gaan vooruit met z'n allen. Maar ja, ja. je kan er alle kanten mee op. Goed, vooruit met de geit. Boris Dietrich en Michel <laughs> van der Hoek, hartelijk dank allebei. Ja, graag gedaan. 1968, Born to be Wild. Geef ons onze vrijheid terug. Met deze kreet organiseert de motorclub Riders on the Storm... morgen voor alle motorrijders een bevrijdingsrit. Martin de Visser en André Lens zijn beide organisatoren van de bevrijdingsrit... en lid van Riders on the Storm. En ik ga nu met ze praten. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. En meneer de Visser, ik wou met u beginnen. Wat voor motor heeft u? Harley Davidson. Een Harley Davidson. Ja. En wij hadden u gevraagd of u die wilde laten horen, maar dat kon niet, geloof ik, hè? Nou, kunnen kan het wel natuurlijk. Maar ik denk dat de uh, omgeving er niet echt blij mee is. Dus zoals ik al verteld heb, uh, ik heb vorig jaar een uh, wedstrijd gewonnen... met de luidste motorfiets van Duitsland. Oké. Okay. <laughs> ik denk niet dat ze er echt blij mee zijn. En dat doet u niet na 11 uur s avonds? Nee, nee, nee, we hebben allemaal kleine kindertjes in de buurt. En die, uh, die schrikken toch wel als ik aankom. Dan rennen ze allemaal het huis in. Hij uh, heeft geen zin. Ja. Is het geluid belangrijk bij motorrijden? Uh, voor de omgeving denk ik niet... Maar voor onszelf wel. Wanneer je op, op, je, op je motorfiets zit en uh, je hoort het, uh, de klappen van, uh, van de motor... dat geeft je gewoon een enorm gevoel. geeft je een enorme kick. En daar doe je het een klein beetje voor. Ja, precies. Maar dat moeten dan ook wel klappen zijn. Dit zijn echte klappen. Ja. Dat kan ik je verzekeren. Ja, meneer Lens heeft u datzelfde? Ja, hetzelfde gevoel inderdaad. Hoe harder het klapt, hoe beter. Nou, hoe harder het klapt, hoe beter. Hoe mooier ik het vind, hoe beter het is voor mij in ieder geval. En uh, ja, ik hoop ook dat andere mensen daar uh, ja, een stukje van mee kunnen genieten in een positieve zin. Oh ja. En wat is er verder mooi aan motorrijden voor u? Um, ja, bijna clichématig antwoord, maar een stuk vrijheidsgevoel. Uh, wat het in ieder geval meebrengt, uh, ja, de zorgen die je door de week oploopt, uh, kan je toch wel voor een deel kwijt in het motorrijden. Uh, ja, het soort broederschap die er is. Hè. Er zijn weinig motorrijders die niet zwaaien naar elkaar eh, onderweg. En dat is toch wel heel bijzonder. Ik heb nog nooit met automobilisten naar elkaar zien zwaaien. <laughs> nee, maar dat zijn er ook zoveel van. Dan blijf je aan de gang. <laughs> nou nou ja, maar het Maar het geeft die sfeer dan uh, ja, een, een sfeer die onderling uh, is. Respect ten, uh, ten opzichte van elkaar. Ja, meneer De Visser, mee eens? Dat is, dat is het wat, wat motorrijders zo mooi maakt? Ja, het, de samenhorigheid die je hebt met elkaar... Uh, Zowel buiten als op de motor. Je rijdt met elkaar, je rijdt over, uh, over de weg. Nou hebben we jammer genoeg uh, geen echte highways hier. Zo. Hmm. Uh, dan moet je echt in Amerika zijn. Uh, maar uh, wanneer je door Nederland trekt, het is uh, een, een gevoel. Ik heb uh, het gevoel wanneer ik op zee zit, kijk je om je heen, heb je het water. En zie je, na weken of dagen zie je een vuurtoren. En met motorrijden heb je hetzelfde. Je hebt heel de wijde wereld om je heen, geen radio, helemaal niets. En dat is gewoon een, een, een genot. Oké, okay, nou goed. Dat, tot zover dan het genot van het motorrijden. Nu even de dag van morgen. Geef onze vrijheid terug, is de boodschap. Ja. Is die afgepakt dan? Die is uh, zeer zeker afgepakt. Uh, justitie die, uh, die is uh, op zoek naar iets en, en misschien iemand die iets crimineels gedaan heeft... of uh, dat er, er zouden veters uitgevochten moeten worden. Mm -hmm. En ze zijn bang dat dat gebeurt op, uh, op volksevenementen. Nou, dat klinkt klare onzin. De feesten en evenementen, een, een twaalftal vorig jaar in, uh, in, in 2011 afgelast. Daar gaan, daar, en er zijn geen dingen gebeurd. Decennia lang is er nog nooit iets gebeurd. Maar wacht even, dat gaat toch vooral over de Hells Angels en de Satudara's? Ja, maar dat soort jongens, die kom ik overal tegen. Dus daar, zijn ik, er daar zijn er veel van? Daar zijn er een aardig wat van. Uh, net zoals de motorrijden, er zijn 680.000 motoren in Nederland. En als je dan 200 of 300 van de ene kant en 300, .000, 400 .000 van de andere kant hebt... zijn dat er maar 700. Ja. En als ze dat op 680.000 delen, is het ook niet zoveel. Nee, maar wat heeft u daar voor last van dan, als het er zo weinig zijn? Uh, ik heb daar helemaal geen last van. Het schijnt dat uh, meneer Ivo Opstelt daar last van heeft... Uh, om, uh, en daar bang voor is dat er tijdens die evenementen... oneenigheid uh, tussen die twee clubs uh, gaat komen. En dus dat die er, evenementen een, worden verboden? Die, gaan, die zijn verboden. Er zijn er, een, wat ik zeg, een twaalftal uh, zijn er vorig jaar. Ja. Er is uh, nu de eerste is al geweest. Dat is in Lierop geweest. Dat is een kleine bijeenkomst. Dat is een, een zogenaamde support party. Die, uh, die is verboden. Er worden 175 politieagenten ingezet. Kost de staat 60, 70.000 euro. En allemaal down the drain. Ja. Daar hebben we niets aan. Daar betalen wij belasting voor. U zegt, die, die evenementen moeten gewoon weer doorgaan. Die moeten doorgaan, ja. Het is een, een stuk volksgemaak. Uh, het is niet alleen dat daar motorrijders op afkomen... maar het uh, tussen aanhalingstekens gewone volk... wat geen motorrijd die komt zich vergapen aan, uh, aan de motorfietsen... komen kijken, spreken met ons over het mooi, over het mooi, en die vinden dat ook fijn. En het is niet alleen dat wij dat missen... maar uh, de middenstand die mist daar altijd. uit... Ja. En, uh, het is niet fijn. Breda heb, ik wel eens, Breda heb ik wel eens horen zeggen dat tijdens een, een Breda-event dat er voor de horeca en de gemeenschap een grotere omzet is in dat ene weekend, in dat, op die ene dag, dan met de hele carnaval. Nou ja, dus het is echt voor zo'n stad eigenlijk best een belangrijk evenement. Meneer, ja, meneer Lens, ja, is, is het ook, uh, heeft u zelf veel te maken met vooroordelen? Komt u het ook veel tegen? Uh, ja, zo af en toe. En, en hoe uh, gaat dat? Nou, als mensen bijvoorbeeld vragen over motorrijden... dan zeg je nou Harley Davidson, ik ook in dit geval. Um, oh, heb je dan ook tatoeages? Uh, ja, toevallig wel. Ja. Maar ja, wat word ik daar minder van? Uh, want je zit slot een slotverrekening onder mijn kleding. Ja. Uh, dat, zou, dat kun je zien als een voordeel. Ik, uh, ik trek me daar persoonlijk niet zoveel van aan. Uh, maar op zich, aan de lijve, nee, ondervind ik niet zoveel van vooroordelen. Mensen om uh, me nee, heen. Nee, dus het is meer het feit dat de overheid heeft gezegd... die evenementen mogen niet doorgaan. Dat is de vrijheid die u afgepakt is. Ja, ja, absoluut. Dat vinden we zeker. Maar ja. is het dan niet een beetje uitdagend om dan juist op 5 mei zo'n tocht voor te organiseren? Dat is toch een dag waar we het over de oorlog hebben... en over de mensen die gevallen zijn en de bevrijdingen en zo. Juist. En dan raak je hem precies uh, op het goede moment. Het is vandaag uh, 4 mei. En ik uh, heb begrepen dat jullie een, de begin en de eindtune ook veranderd hebben. Op, vier, op 4 mei. En wij doen het juist op 5 mei. Al zou ik het op 4 mei doen, is het een belediging. Als ja. ik het op 5 mei doe, is het een bevrijding. Bevrijding, mijn ouders die hebben gevochten voor onze vrijheid. Dus een stukje erfrecht dat wij hebben. Wij hebben in Nederland vrijheid, we wonen niet in China. Dat we onze mening en uh, vrijheid niet kunnen krijgen. En ik vind dat onze overheid ons uh, die vrijheid niet af mag nemen. En daarom op Bevrijdingsdag. Ja, denkt u denken niet dat mensen zullen denken van... ja, maar dat is wel appels met peren vergelijken. Als je nee. bevrijding van de Duitsers gaat vergelijken... met bevrijding van meneer Opstelten... Nee, ja, je moet, je moet ergens een symbool aangeven, denk ik, op een moment. Uh, je kan het natuurlijk op een willekeurig weekend doen. We staan nu op de vooravond van het seizoen van uh, Motorrijden in Nederland. Het mooie weer gaat aankomen, ja. uh, dat gaat aanbreken. Nu is het toevallig op een zaterdag, is het 5 mei. Bevrijdingsdag, bevrijdingsrit. Ik uh, denk niet dat, uh, dat veel mensen daar uh, moeite of problemen mee hebben. Nee, is het toevallig? U liet het woord vallen. Is het toevallig, kwam het gewoon zo uit? Het kwam ja, enigszins zo, zo uit, maar het was natuurlijk wel een hele mooie dag. En ik ben, uh, ik ben trots Nederlander. Uh, de bevrijdingsdag is van ons. De Nederlandse vlag is van ons. Ons Nederland. En ik, ja, ik ben een, uh, een patriot. Ik, uh, ik hou voor mijn eigen land. Mm. En daar wil ik mezelf vrij in bewegen binnen de wet wat ik daar... Uh, macht doen. Ja. Dat wil ik ook doen. Ook. En is dit, meneer Lens, een gevoel wat breed leeft onder motorrijders? Hebben jullie allemaal zoiets van, ja, we worden, er, de, ons is echt de vrijheid afgepakt? Uh, voor wat wij uh, tot, tot op de dag van vandaag ervaren... en eigenlijk vanaf dag één, is dat inderdaad iets wat ontzettend leeft. Uh, ja, er wordt over gesproken van betutteling. Uh, je, wordt een, uh, je krijgt een stempel opgedrukt. En uh, ja, je wordt in een hoekje gedrukt uh, en een soort van gepredestineerd. Ja. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Nou, en wat gaan jullie morgen concreet doen? Uh, nou binnen de organisatie zoals we het opgezet hebben, uh, hebben we zoveel mogelijk uh, motorvrienden uitgenodigd. Uh, waarvan we hopen dat die inderdaad in grote getalen komen. Uh, we hebben er niet de exacte indicatie van. Ongeveer? Nou ja, het zal, uh, we hopen een bedrag met vier cijfers. We kennen alleen het eerste getal niet. Oké, okay, dus dat is tussen de 1000 en de 999.000. Ja, of het ruim, 9000 en 999. Zijn, ja. nou, als heel Frankrijk komt, dan lukt dat wel, maar dat, uh, dat zal misschien ergens tussen de 1000 en de 3000 liggen. Ja, en is het worden. veilig? Uh, daar hebben we voor gezorgd. <laughs> uh. <laughs> dat was dus wel nodig. Nou ja, uh, ik denk dat veiligheid voorop moet staan uh, met elk evenement of, of elke tourrit in dit geval die, die je organiseert. Nou ja, en uh, deze, die je rit allemaal... is, deze rit is in ieder geval niet verboden door opstelten. Uh, nee. Nog niet? Nee. En dat gaat dat ook is. niet meer gebeuren. Goed, Martin de Visser en André Lens. Hartelijk dank. Wie weer wil weten, kan terecht op www.rots-dhc.nl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 Milo met You Don't Know. Het is vijf voor twaalf. Morgen zullen Nick en Simon als ambassadeurs van de Vrijheid... een aantal bevrijdingsfestivals aandoen. Goedenavond, Nick. Goedenavond. En hoe gaan jullie dat doen? Wij gaan dat doen per helikopters. Kijk. Het is een aardig spectaculaire vervoersmiddel, vind ik zelf. Dat is alleen al een goede reden om ja te zeggen, of niet? Ja, nou, absolu absoluut. Het is, uh, maar er zijn meerdere redenen. Hoor. Maar kijk, het is, het is uh, zo dat wij... Uh, in Utrecht beginnen en dan... Uh, vervolgens naar Den Haag. Daarmee naar Haarlem, Den Haag en Vlissingen gaan. Om vierde bevrijdingsfestivals aan te doen. Zonder fiets dus. Ja, dat schiet op. En je zegt ja. dat is één van de redenen... om mee te doen. Wat is een andere reden? Um, nou, wij werden... In, in principe benaderd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei, omdat wij uh, groot bereik hebben bij een jonge doelgroep. En het is uit onderzoek gebleken dat uh, de dodendenking, zowel de dodendenking als bevrijdingsdag uh, minder en minder leeft bij uh, de jonge generatie. Um, en daar willen ze iets aan doen, terecht, om uh, wat meer bewustzijn te kweken bij die mensen. En daarvoor uh, zijn wij benaderd. En uh, ja, aan ons die schone taak om daarvoor te gaan zorgen door middel van simpelweg optredens te verzorgen. Ja, jullie vinden het mooi om dat te doen? Ja, absoluut. Het is, uh, het, het is voor ons uh, heel simpel om uh, het podium op te gaan... en uh, elke, elke keer een half uur op te treden. Dat is wat we altijd doen. En als we daarmee zoiets moois kunnen bereiken... dan is dat uh, alleen nog maar een toegevoegde waarde. Oké, okay. Jullie gaan morgen ook het jaarlijkse Vijf Minuten Voor Vijf leiden. Wat is dat precies? Dat is een uh, moment in Haarlem waarbij er geschakeld wordt... dus alle bevrijdingsfestivals in Nederland... Die schakelen dan over naar Haarlem, waar diverse sprekers aan het woord komen. En wij zorgen daar voor de muzikale omlijst. Heel veel succes erbij. Ja, dank En een hele mooie dag. Ja, dat uh, zal zeker gaan lukken. Daar gaan we alles aan doen. Daarmee komen we aan het einde van Met het oog op morgen. Zometeen Casa Luna, daarin theatermaker Pauline Kalker. Wij zijn er morgen weer. Dan zit hier Max van Wezel. Goeienacht. Goedenacht, Goedendacht, Goedendacht, vrienden.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 Van je huisdier, dus kies je Beavar topkwaliteit. Zoals Vipro Dog en Vipro Cat tegen vlooien en teken. Met Vipronil, het best verkochte antiflooiemiddel. Beavar. De mensen die van dieren houden. Beavar. De aarde geeft ons alles. En iets teruggeven is eigenlijk heel makkelijk. Zo eet ik bijvoorbeeld heel bewust heel weinig vlees. En heb ik het Wereld Natuurfonds in mijn testament opgenomen. En wat doe jij? kies je eigen manier op wnf.nl/50manieren. Geef ook de aarde door. De natuur, dat ben jij. Ik ben Loretta Schrijver. Be Bij de dieren speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. -far. Tips ontvangen om ook de aarde door te geven. Meld je aan op wnf.nl/50manieren. Dit is Radio 1.